Helene, drie maanden oud, dood. Lutske, drie jaar oud, ziek. Trude, dood. Mary, Lutske, dood. Naar Veulen van Lipje, dood. En Mary Lipje, die had ik verkocht naar Duitsland. Die, ja, eerst had hij Veulen dood en later is hij dood gegaan in Duitsland. Ine, dat was een Mary. Moet je rekenen van een 30.000 en dat heeft me 20.000. Duizend ongeveer de ziekte gekost en dan had ik een doodvrouw. Iedereen in ons land weet dat we een mestprobleem hebben. Doorgaans denken we dan onmiddellijk aan de dampende afvalberg veroorzaakt door de miljoenen varkens en kippen. Maar ook uitwerpselen van onszelf, de homo sapiens, zorgen voor problemen. Daarom trok de NLTO, de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, deze week aan de bel in verband met de vele riooloverstortplaatsen die een gevaar kunnen opleveren voor mens en dier. Want veel gemeentes doen te weinig aan het riool. Vraag het boer Elgersma in Hantum. Door onzorgvuldig handelen van de gemeente Dokkum werden veel van zijn paarden ziek. We gaan daar even heen waar die paarden voor dan ziet hij altijd dronken en daar heb ik nog een mooie foto van. Dat zal ik even ah, oh, oh. zien. Oh, nee, nee, maar daar staat geen wijsheid op. En als je nu ziet, dan hmm. gebeurt niks. Nee? nee, je overleeft het best. Hmm. <laughs> maar <coughs> deze sloot daar kwam die troep uit dat riool in. En dan gingen die paarden. Dat hebben we nu een draadje omgezet. Die gingen hier drinken Ze hadden de hele slootkant uitgetrapt. Dat is normaal, een paard drinkt. Meestal op dezelfde plaats. Maar daar, bij dat huis, als je die kant op kijkt, bij die schutting. daar liep zo'n grote buis, diep daar in de sloot. En dat het water dat daaruit kwam, kwam nooit bij die dieprijvolering. Ja, ik ben Louis van de, van de Kallen. En ja, met betrekking tot water. Ik ben actief in een viertal waterschappen in dit land. En in die zin ja, heb ik me gespecialiseerd op, ook op rioleringszaken. Nou weten we dat er in Nederland een mestprobleem is. En dan denken we meestal aan kwalijk riekende boeren met, met bergen, varkens en kippenmest. Maar eigenlijk is er ook een soort uh, mestprobleem van ons mensen. Jazeker, we, we zijn met uh, een goede 15 à 16 miljoen. Plus we hebben een fors aantal huisdieren en de een gaat, gaat netjes op de bak, maar er zijn ook huisdieren die deponeren het op andere wijze of de mensen deponeren het op andere wijze in triol. En ook dat is een gigantische hoeveelheid stront, om het maar heel onsympathiek te zeggen ja. en onwelriekend. Maar ook dat moet netjes opgeruimd worden en ook op al, eigenlijk op alle momenten en dat is niet het geval. Dat ziet u? Dat is wc-papier meneer. Wc-papier hangt daar? Ja, ik zei toen tegen die ambtenaar, ik wou hier een fabriekje beginnen in tweedehands wc-papier. <lacht> Ik ben Peter Prins, ik ben beleidssecretaris voor grondgebruik en milieu bij de NLTO. En de NLTO is een noordelijke land- en tuinbouworganisatie. En houdt zich dus bezig met onder meer de voor boeren en tuiners in Noord-Nederland. Dit is een, een probleem wat voor de landbouw al een hele tijd uh, bekend is. Er wordt door de landbouw ook al jarenlang eigenlijk uh, aan getrokken om uh, erkenning te krijgen voor het uh, probleem dat de veehouderij heeft met dit soort uh, riool overstorten. Gemeenten en waterschappen hebben tot, nu, tot dusver vaak de handen daar uh, behoorlijk afgehouden. Is het veel? Zijn, zijn er veel van die plekken? Nou, er zijn duizenden overstorten in dit land, alleen gelukkig uh, zijn er uh, maar een beperkt aantal zijn echt risicovol vol voor, de, voor de veehouderij. Tenminste dat heeft men becijferd uh, met uh, ja, zeg maar een, een theoretisch model, heeft men alle vergunningen nog eens een keer uh, doorgelopen van uh, riooloverstorten. En op basis van die, uh, van die exercitie is de Unie van Waterschappen tot de conclusie gekomen dat in Noord-Nederland er nog 200 Overstorten, en risico vormen voor de velderij? Voor in Noord-Nederland? In Noord-Nederland. En in heel Nederland? In uh, heel Nederland uh, heb ik dat aantal uh, op zich uh, wel per raad. Moet ik even nagaan. Ja, dat kun je knippen. Hè. Ik ben uh, Domien van Wees, wethouder van de gemeente Tietjerkstadiel. Het, het zijn zaken waar wij bijzonder veel aandacht aan schenken. Uh, vandaar ook dat wij waarschijnlijk een van de weinige gemeenten in Friesland zijn. Die ...de afspraken die daarover landelijk gemaakt zijn... ...en de termijnen die we daarbij in acht moeten nemen... ...dat we die ruimschoots halen. En dat is een van de weinige, hè? Ja, wij, komt worden, dat? wij worden in de provincie ook door de, door de gedeputeerden altijd als voorbeeld genoemd ja. van een gemeente die het goed voor elkaar heeft. Nou, verie nu deed. maar <laughs> hoe, hoe komt het dat het verder zo weinig uh, speelt dan blijkbaar bij de collega-wethouder? Bij ja. Ik weet niet wat de reden is dat andere gemeenten nog niet zo ver zijn. Ze zijn wel allemaal bezig, dat weet ik wel. Je stopt het geld onder de grond natuurlijk. Ja. Het is ja. niet zo aantrekkelijk. Ja, en dat zal vermoedelijk ook de reden zijn dat een aantal gemeenten zeggen van ik wil liever zichtbare investeringen dan iets onder de grond stoppen. Maar het is wel heel belangrijk, ook voor de gezondheid van mensen en dieren, dat dit soort maatregelen wordt genomen. Ik heb een brief gestuurd aan de fracties in de Eerste en Tweede Kamer, omdat gewoon systematisch men niet doet wat, wat men afgesproken heeft. In Europees verband hebben we afgesproken dat de vuilast naar de Noordzee met de helft zou moeten verminderen in 2005. Uh, nou, daar hebben we, Dat hebben wij in Nederland vertaald, als nou gaan we die riool overstorten te zuiver, want uiteindelijk belandt al het water in de Noordzee, hè, dat vuile water ook. En dan daar hebben we, de gemeentes hebben waterhuizen of, of rioleringsplannen moeten maken. En wat zie je dan? Dit is dan een overzichtje van, van Gelderland in het rivierengebied. Dit zijn de gemeentes. Dan zie je, er zijn er zelfs bij die, die hebben hier nog niks aan gedaan. Er zijn er heel veel die, die nog hebben niks aan gedaan hebben. Precies. Dodewaard. Maar bijvoorbeeld Dodom, maar ook een gemeente Astiel, wat toch een grote gemeente is. Ja, dat is gewoon. Dat 0%, 0%. Dat gerealiseerd. En, ze, en ze, hadden, 0 ze hadden gepland tot en met 1999 990 kubieke meter bergingsruimte in te richten. En ze hebben nul gedaan. Dus tot en met, dus al die jaren wat er voor, al die jaren voeren ze gewoon niets uit. En, en hebben ze nou, ze hebben nog een eerste generatie rioleringsplan. Het is niet actueel. Er is ook niks in voorbereiding. Dus, eh, hebben ze nog niks gedaan? Nou, ze verdommen het gewoon om wat te doen. Ik ben Jan Litjes en ik ben wethouder in Tiel. En in mijn portefeuille zit onder meer openbare werk. En daar hoort ook het riool bij? En daar hoort ook het riool bij. Dat is niet zo best gesteld hier, begrijp ik, in Tiel. Nou, dan weet ik niet waar dat verhaal vandaan komt. Ja, ik, heb, ik heb hier een overzicht. En bij Tiel staat allemaal gerealiseerd nul. En dan denk ik, wat gevaarlijk dat u daar helemaal niks aan doet. Ik weet niet waar die informatie vandaan komt. Van de waterschappen is dat. Ja. Ik weet wel dat wij in Tiel inderdaad, en dat ontken ik verder niet, we hebben dus uh, overstorten en die zijn ook, zoals dat in het jargon heet, uh, risicovol. Daar en, uh, en hebben wij nog niks aan gedaan? Uh, daar hebben wij nog niks aan gedaan, zegt u. Dat laat ik even voor u rekenen. Ja. We zijn in ieder geval wel bezig met daar, uh, samen met diezelfde waterschappen waar u de informatie van hebt, uh, en het zuiveringschap om uh, uh, wat dan heet een integraal waterplan op te stellen. En zeer binnenkort. Zeer binnenkort. Ja, nou, dan bedoel ik echt over twee maanden of zo. Dan is dat, is dat rond. Maar het wordt wel gezegd, gemeenten vinden het helemaal niet zo prettig om geld onder de grond te stoppen. Die zetten liever een mooi gebouw neer of een sportveld. Dat zien de mensen tenminste. Nou, wij vinden het inderdaad niet zo prettig om geld onder de grond te stoppen. Maar dat betekent niet dat wij niks aan de infrastructuur onder de grond doen. Dus aan de riolering. Wij hebben daar, wat ik al zei, we hebben een gemeentelijk rioleringsplan. Daar zit, wat, ieder jaar wordt daar flink wat geld in... Het gaat daarin om, in feite. Bijvoorbeeld, wij zullen ook in dat integraal waterplan zullen wij aandacht besteden aan wat dan heet duurzaamheid. gaat dat maar komen, maar hoe komt het dat het gaat komen en dat het niet al iets gebeurd is? Nou, ik, ik ontken dus dat er helemaal niks gebeurd is. Ik bedoel, dat die informatie is niet juist, maar dat heb ik al gezegd. Het komt eentje aan lopen. Oeh, nee, dat is een maak paard. Ja, echt man? Deze heeft een operatie gehad van 3.500. Er is dus een tumor uitgehaald bij zijn eileider. De hele eileider is eruit gehaald. Jeetje. Dat komt ook door, door die troep allemaal. Het is een smerige water? Ja. Want als je ziet wat voor bacteriën erin zitten, je wordt er ziek van. Acht soorten alleen al. Acht soorten bacteriën? Ja. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar de Bruxelles abortus zit erin, de Legionella bacteriën zit erin. En ja, ze hebben dat uitgezocht, de waterammerkeerd. Maar ik heb dit maar die heeft twee jaar een dode vuur gehad achter elkaar. Ja, en die staat er heeft... een beeldschone vuur naast. Ja, ja, ja. Maar het is toch prachtig. Ja, heel maar belangrijk. we hebben... Het is wel uh... een beetje eng trouwens. Wat? Paarden. Nee, nee die ja, zijn niet eng. Ja, ze zijn ze groot? Ze zijn veel beter dan mensen. Ja, ze kunnen schoppen. Nee, ze schoppen niet. Nee? Nee, nee. Want dan zou ze zo'n toog moeten schoppen. Hij knalde hebben we al niet oren. Ja. Maar je moet nu niet hier gaan kittelen. Want dan nee? weet je nooit wat dit doet. Nee, nee, nee. Maar dat zijn mensen ook, die kun je ja. ook niet overal aanraken. Nee, is wel... <laughs> het, het, het is natuurlijk gevaarlijk. Wij kunnen op onze klompen aanvoelen dat hoef ik maar in de toiletpot te kijken om bij ons eigen te denken, daar wil ons lichaam van af. Blijkelijk deugt dat niet helemaal. Ons plasje, idem dito, daar wil ons lichaam van af. Ons lichaam haalt alle troep die, die in ons is uit onze bloedbaan, uit onze vochthuishouding en deponeert dat uiteindelijk in het riool. Ja. En ja, daar zitten ook bacteriën in, daar zitten zware metalen in, daar zitten pesticiden in. Ja, noem alles maar op wat niet zo best uh, is. Als er nou dieren ziek worden, kan die schade dan op de gemeente verhaald worden? Uh, ja, daar moet aangetoond worden dat de ziekte van die dieren ook direct uh, veral, de, verband houdt met, het, uh, met, met de riooloverstort. En dat is moeilijk? Dat is moeilijk te bewijzen. Want ja. het is zelfs uh, longkanker met sigaretten kan je niet eens echt bewijzen. Dus... Nee, nee, dus uh, ja, je zit dan in een wat grijs gebied. Ja. Uh, uh, er zijn uh, ook in onze gemeente wel claims geweest van veehouders die wat problemen hadden met... Uh, ...met de gezondheid van hun vee. En dat was dan uh, niet een zodanige gezondheid dat dat voor de menselijke consumptie direct gevaar had... ...maar wel voor de bedrijfsvoering van de betrokken veehouder. Het voor die beesten zou ook wel lullig om ziek te zijn natuurlijk. Ja. Wij hebben een uh, onderzoek in Utrecht gehad. maar er zijn veel paarden van ons zijn er overleden, geopereerd. Hoeveel zijn er? Uh... Er zijn in totaal vondre merries tien doodgegaan. Jeetje. Ja. Dus het was echt een, een grote klap voor u? Ja, zeker. Dat was het ook. Maar het bewijzen dat het van het water komt, dat is moeilijk. Maar wij kunnen nu wel zien, nu ze aan het leidingwater zijn, dat het goed gaat. En dat is voor mij toch ook een bewijs. Als een enkele losse boer, die toevallig een slootje hebt naast zijn weiland... Waar, uh, waar een uh, overstort in zit. er zijn duizenden overstorten. Ja, maar, maar niet iedere overstort leidt tot zieke koeien. En uh, die enkele keren, dat dat wel het geval is, zijn voor de boeren heel ingrijpend. Want het zou je maar gebeuren dat tien of vijftien beesten plotseling overlijden. Maar voor de gemeenschap en rondomheen, ja dat is een boer en die klagen altijd en, ja. en, en noem maar op. De nee, die heeft berekend dat in, in het noorden van het land zijn al 200 plekken die gevaar kunnen opleven. En in heel Nederland zijn er zo'n 600. Ja, nou, dat, uh, ik vind dat zelfs nog een lage schatting, als ik eerlijk uh, ja. ben. Wat in de kant als ik 2.900. Ja, ja, nou, dat zou allemaal best kunnen. Kijk, als ik kijk in de, de gebieden die ik ken, dan zijn er een heleboel plekken waarvan ik zeg, het is buitengewoon ongewenst dat die riool overstort en werken. Niet alleen voor de boeren, maar ook voor natuur en milieu. Want het dierlijk leven in dat slootje, dat, dat legt negen van tien keer. En de ook, kindertjes het loodje, die het spelen? Het kindertjes die het spelen, het aanzicht, want ja, de maandverbandjes uh, in de sloot is ook niet altijd alles, om het zomaar uh, te zeggen. De, ja, dat zijn problemen waarvan ik zeg, die moet je, moet je aanpakken. Niet alleen voor de boer, ook voor natuur. en Maar milieu, iedereen schuift het dus aan elkaar door? Ja. De waterschappen, maar wie, wie, wie zijn dan het meeste schuld eigenlijk? De gemeentes zijn schuldig. Kijk, de waterschappen hangen keer op keer aan de telefoon en sturen lelijke brieven naar de gemeentes... Om te zeggen van gemeentes, voer nou je plan eens uit. Of, nog erger, gemeente, maak nou eindelijk eens een keer een rioleringsplan. Want wij willen dat die overstorten worden gesaneerd. Wij hebben een gesprek aangevraagd met BNW. Maar ze wouden niet reageren. Dat vind ik niet eerlijk. Boeren zijn misschien gekke mensen. Maar ze behoren toch, naar de, toch nog tot de mensen. En dat vind ik uh, niet netjes. En nu moet het een rechtszaak worden. En... Ja, het moet nu. Wij hopen dat de komende, het komende najaar zeg maar, er toch zoveel duidelijkheid is over de te nemen maatregelen. En de daarbij behorende kosten. Dat we ook echt iets kunnen doen. En als mocht blijken dat die kosten nou zodanig de pan uitrijzen dat het voor de gemeente eigenlijk geen doen is. Dat dan ook dat signaal weer terug kan naar Den Haag. Van ja jongens, jullie hebben nu wel uitgesproken dat er voor 2002 van alles moet gebeuren. Daar heeft iedereen wel respect voor. Maar je hebt het nagelaten om daar een buidel met geld naast te zetten. Nou, dat is... Het vervolg wat ik verwacht dat er nog gaat gebeuren. Dat gemeenten zich weer zullen wenden tot de VNG, maar ook tot, uh, tot het kabinet. Van ja jongens, dit, dit komt zo niet goed. Jullie zullen er toch ook zelf wat middelen naast moeten zetten. Dankjewel. Is dat genoeg? Ja, lijkt me wel. Dat is mooi. U hoorde een bijdrage van Gerrit Kalsbeek.